Hoofdstuk 13 vanaf het eerste vers. De Israëlieten deden opnieuw wat kwaad is in de ogen des Heren. Dat is dat woordje ra, zonde, kwaad, waar ook de Farao zich aan schuldig maakte. Toen gaf de Heren hen over in de macht der Filistijnen. Veertig jaar. Nu was er een man uit Sora, uit het geslacht der Danieten, Manoach genaamd, wiens vrouw onvruchtbaar was, en niet baarde. En de Engel des Heeren verschenen aan de vrouw en zeiden tot haar, zie, gij zijt onvruchtbaar, en baart niet, maar je zult zwanger worden. Dat is een, uh, een tekst. Het gaat over de vrouw van Manoach, die onvruchtbaar was. En toch wordt er gezegd, je zult zwanger worden. Er zijn heel veel vrouwen in Israël die onvruchtbaar waren. Denk aan Sarah bijvoorbeeld. En zo zijn er nog veel meer. Het is heel opvallend eigenlijk. Al die onvruchtbare vrouwen krijgen dan de belofte... dat zij een zoon zullen baren. Je zult zwanger worden en een zoon baren. En ook in Lukas hoofdstuk 1... Komen we dergelijke woorden tegen. Heel opvallend. Daar staat in hoofdstuk 1 vers 31. En gij zult zwanger worden. Zegt Gabriel tegen Maria. De woorden lijken erg op elkaar. Hè? Gij zult zwanger worden. En een zoon baren. En gij zult hem de naam Jezus geven. Nou. Maar er staat niet in deze tekst dat Maria onvruchtbaar was. Maria is de enige vrouw die, waarvan niet gezegd wordt dat ze onvruchtbaar was. Dus Maria was niet onvruchtbaar. Van al die andere vrouwen wordt het wel gezegd, maar Maria niet. En de engel antwoordde en zeide tot haar, weer de engel Gabriel tegen Maria. En de heilige geest zal... ...over u komen en de kracht, de Allerhoogste, zal u overschaduwen. Daarom zal ook het heilige dat verwekt wordt, zoon gods genoemd worden. Dus van Maria wordt niet gezegd dat zij onverruchtbaar was. Ze kon een zoon baren. De allerhoogste zal u overschaduwen. En dat is ook de reden dat zij niet alleen een zoon zal baren... ...maar er wordt gezegd dat die zoon zal de zoon van God zijn. Dat werd niet gezegd van... De vrouw van Manoach in Richteren 13. Dat werd niet gezegd van Sarah bijvoorbeeld. Maar van Maria wel. Dat ze wordt eerst gezegd... ...gij zult een zoon baren. Identieke woorden zoals in Richteren 13 vers 3. Maar dan in vers 35... ...ze zal een zoon baren door de vracht van de Allerhoogste. En daarom zal zij... Een zoon waren en zal die zoon, de zoon van God, genoemd worden. Dus Maria, het was een hele bijzondere geboorte. Zoals het ook een hele bijzondere verwekking was. De zwangerschap was overigens heel normaal, negen maanden. Dus dat was niet bijzonder. De geboorte was ook heel normaal. Maar de verwekking was abnormaal. En dat was de enige verwekking, die abnormaal was in de hele Bijbel. Dat is niet zonder betekenis, broeders en zusters, dat ik dit zeg. Maar we gaan nu weer naar Richteren, hoofdstuk 13. Gij zijt onvruchtbaar en baart niet, maar gij zult zwanger worden en een zoon baren. Dus neem u in acht en drink geen wijn of bedwelmende drank en eet niets onreins. Want gij, wel zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, Geen scheermes zal op zijn hoofd komen. Sla ik een stukje over, richter de dertien, vanaf vers 9. En God verhoorde de beden van Manoach, zoals de engel gods wederom tot de vrouw kwam, toen zij in het veld vertoefde en haar man Manoach niet bij haar was. Sla ik weer een stukje over, vers 11. En Manoach stond op, volgde zijn vrouw, en bij die man gekomen zeide hij tot hem, zijt gij de man die tot deze vrouw gesproken heeft, en hij zeide ja. En toen zei Manoach, wanneer uitkomt wat gij gezegd hebt, hoe moeten wij dan de leefwijze en het werk van de jongen zijn? En de engel des Heeren, de engel van Jaweh, staat hier. De engel van Yahweh zei tot Manoach, de vrouw neemt zich in acht voor alles wat ik haar genoemd heb. Zij mag niets eten dat van de wijnstok afkomstig is, wijn of bedwelmende drank mag zij niet eten, en niets onreins eten. Zij moet in acht nemen wat ik haar geboden heb. En Manoach zeide tot de engel van Yahweh, wij zouden u gaan hier houden en een geitenbokje bereiden. Dus Manoach wilde een geitenbokje offeren aan hem, aan die engel des heren, waarvan hij nog niet wist dat hij de engel van Yahweh was. Daar kwam hij wel snel achter. Maar de engel des Heren zeide tot Manoach, al zou het ge mij ook hier houden, van uw spijzen zal ik niet eten. Nee, een spijze wordt niet geofferd, zelfs niet aan een engel van Yahweh. Alleen aan Yahweh. Maar indien gij het bereiden wilt, offer het als een brandoffer aan de Here, Aan Yahweh, staat er in het Hebreeuws. Manoach wist niet dat het de engel van Yahweh was. Daarop zeide Manoach tot de engel des heren, Hoe is uw naam? Want wanneer uitkomt wat gij gezegd hebt, dan willen wij u eren. Maar de engel van Yahweh zei tot hem, wat vraag jij naar mijn naam? Immers, die is wonderbaar. Die is wonderbaar. In het Hebreeuws staat Pele. En dat betekent, dit is wonder. Mijn naam is wonder. Kort en krachtig, zelfstandig naamwoord, wonder. Jammer dat Daniel hier niet is vandaag. Die zou dat kunnen bevestigen. Die zou een heel stuk kunnen meedenken. Want ik ga iets behandelen vanuit het Hebreeuws. En dat is natuurlijk een ongelofelijke taak voor iemand die de Hebraïeuwse taal niet, niet erg bijster is. Maar goed, ik ga een poging doen. Daarop nam, nam Manoah een geitenbokje en een spijsoffer en offerde dit op een rots aan Yahweh. Toen deed hij, Yahweh, een wonder. Mijn naam is Wonder. Hij deed een wonder. Terwijl Manoah en zijn vrouw toezagen. En wat gebeurde er toen? Terwijl de vlam van het altaar omhoog steeg naar de hemel, voerde de engel van Yahweh op in de vlam van het altaar. Toen Manoach en zijn vrouw dit zagen, wierpen ze zich op hun aangezicht ter aarde. En de engel van Yahweh verscheen niet meer aan Manoach en zijn vrouw. Maar de aankondiging was gedaan. Toen begreep Manoach dat het de engel van Yahweh geweest was. En Manoach zei, oh, wij zullen voor zeker sterven, want we hebben God gezien. En zijn vrouw zei, Nee, nee, nee. Indien de Heeren ons had willen doden, dan zou hij geen brandoffer en spijsoffer uit onze hand hebben aangenomen. Prachtige woorden, hè? Wat een, wat een gelovige vrouw, vrouw van Manoach. Maar goed, we hebben gelezen dat de Heren, die spreekt namens Yahweh, had gezegd, wat vraag jij toch mijn naam? Die is wonderbaar. Die is in het Hebreeuws. Wonder. Simpel. Wonder. Wel nu. Maakt u uw borst maar nat. Wat er nu komt. Want nu zult u een uitleg horen. Die echt wonder is. Maakt u uw borst maar nat. Zet u schrap. Maar niet geen paniek. Ik heb hier heel goed over nagedacht. Ik weet wat ik zeg. En ik baseer. Mijn uitleg op de uitleg van Uriel ben Mordegai ik ben het bijna met alles eens wat hij in zijn geweldige boek schrijft bijna alles maar die uitleg van hem vind ik geweldig dan zult u zeggen waar heb je het over ja ik begrijp dat ik raadsel praat nog wel <laughs> ik ben nog even aan het zoeken ja ik ben een beetje, een beetje van slag omdat ik ja, ik weet wel wat ik gezegd ga. Maar ik moet met een stilstaande microfoon werken. En daar ben ik niet gewend. Ik moet bewegen. Ik moet gewoon bewegen. Als ik niet beweeg, dan ga ik langzaam doen. En, nou, goed. Jezaja 9. Dan zou je zeggen, wat heb Jezaja 9 nou te maken met die tekst uit Richteren 13 vers 18. Mijn naam is Wonder. Wel nu, omdat in Jezaja, hoofdstuk 9, Vers 5 en 6. De volgende woorden staan. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Er staat namelijk in het Hebreeuws wonderbaar.' wonderbare raadsman. Maar in het Hebreeuws zijn er twee woorden. Niet één uitdrukking, maar er staat wonderbaar en raadsman. Nee, nog sterker. Er staat wonder, zoals in rechteren 13 vers 18. Er staat wonder. Pele. Maar er staat in onze vertaling en men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader. Vredevorst. Maar klopt deze vertaling? Uriel ben Mordegai zegt nee. En na het 20, 30 keer te hebben herlezen in zijn boek, ben ik tot de conclusie gekomen, inderdaad, dat klopt niet. Er staat niet, men noemt hem. Dat staat niet in het Hebreeuws. Dat staat wel in alle onze vertalingen, Nederlandse vertalingen, er staan zelfs in buitenlandse vertalingen, Engelse vertalingen, dat uh, over het woord, het, het, het, het, in de passieve, passieve vorm, in de, in, de, in de zogenaamde nifal vorm, in de Hebreeuws is dat, het grammatica. Maar staat die, het staat in het Hebreeuws, staat dit in de kalvorm. Dat is bedrijvende vorm. Hij noemt. Niet de worden genoemd, of men noemt, maar hij noemt. Broeders en zusters, ik zal het u maar vertel, meteen vertellen, verklappen. Deze vertaling klopt van geen kant. Het is, komt een beetje eigen eigengereid over wat ik zeg. Maar ik baseer mij op de exegese van Uri Marcus. Waar ik helemaal achter sta. Er staat namelijk de kalvorm. Hij noemt hem. In het Hebreeuws staat niet met namen. Er staat met een naam. Met de enige naam. broeders en zussen, hoe kan dat dan? Er staat hier in onze vertaling. Men noemt hem wonderbare raadsman. Twee woorden in het Hebreeuws. Sterke God. Twee woorden in het Hebreeuws. Dat zijn al vier woorden. Eeuwige Vader. Dat zijn twee woorden. Dat zijn al zes woorden. Vredevorst. Shalom. Dat zijn al twee woorden. Dat zijn acht woorden in het Hebreeuws. En wat vinden we hier... Heel wat minder woorden. Maar er zijn acht woorden in het Hebreeuws. Maar in het Hebreeuws staat dat de spreker, degene die aankondigt, dat is die grote onbekende, dat is niet Jezaja, dat is niet het volk Israël, dat is niet het kind, het is Yahweh. Het is Yahweh, Yahweh is het wonder. Zoals in Richteren 13 vers 18. De engel des Heren, die de naam van Yahweh vertegenwoordigt. En het wonder was Yahweh zelf. Die is degene die het wonder doet. Ook hier in Jezaja 9 is niet het kind die sterke God en die eeuwige vader. Want je kunt je te vragen: ik heb het wel eens afgevraagd, maar ik begreep het nooit. Niet het kind is de verwekker van zichzelf. Niet het kind is de vader van zichzelf, maar de eeuwige vader is God, is Yahweh. God is degene die spreekt. Hij noemt, hij noemt in het Hebreus bedrijvende vorm, de kalvorm. Hij noemt, hij noemt hem met de enige naam. Dat staat er ook in het Hebreus: Shemol. Niet Shemot, zoals uh, toevallig uh, zag ik dat nog vandaag. Exodus, Exodus heet Shemot, woorden. Maar niet Shemot, maar Shemo, Enkel fout. Hij noemt hem met die ene naam Shemo, De ene naam, Vredevorst. God, en dat is juist, dat is het moeilijke met de uitleg, dat je hebt heel veel grammatica nodig om dat te vatten. Ja, niet dat ik het allemaal, ik, ik vat het nu, maar dankzij die uitleg. Want ik, ik snap er er eerst ook helemaal niks van. Ik denk dat is onwaarschijnlijk die uitleg. Maar die is niet onwaarschijnlijk. Hij is, hij is juist. Het is God die wonderbaar is. Het is God die de raadsman is. Hoe weet ik dat? Wel, ik heb natuurlijk wel een voorbereiding getroffen. Uh, in Exodus, de Torah dus. Hoofdstuk 15, vers 11. Lezen wij? Wie zijt Gij onder de goden heren? Over wie gaat het? Ja, wij. Wie is als Gij heerlijk in heiligheid? Uh, Torah, je, Exodus 15, vers 11. Wie is als Gij heerlijk in heiligheid, vreselijk in roemrijke daden, wonderbaar in uw doen? Wonder staat in het Hebreeuws. Wonder in uw doen. Zelfde woord als in. Richteren 13 vers 18. Hetzelfde woord als in Jezaja 9 vers 5. Wonder. En altijd gaat het over Yahweh. En ook nu hier in Jezaja gaat het over Yahweh. Um, een andere tekst. Omdat ik al die teksten die voorkomen in Jezaja 9. Die wil ik, wil ik een voorbeeld van geven. Dat het in alle gevallen betrekking heeft op Yahweh. En niet op het kind. Psalm 16, vers 7, daar staat, Ik prijs de Heren, ik prijs Yahweh, die mijn raad heeft gegeten. Hever. En dat is hetzelfde woord, raad, Joetz, raad. Wat in Jesaja 9 staat, vers 5, Wie geeft raad? Yahweh. En nu een ander, andere tekst, uit de Torah, deze keer weer. Deuteronomium 10, vers 17. Prachtig, prachtig, prachtig. Heel mooi. Want de heren, Yahweh, Trouwens, er staat, uh, ik meen, ruim 6000, misschien wel 6868 keer Het woordje Yahweh in het Oude Testament. Wat overigens veel betekenend is. Hè? Alles betekenend. Yahweh is de hoofdpersoon van de hele Bijbel. Nou, we hebben het gehoord laatst, maar zo is het. En ook hier vind je het weer, de Heren der Heren, de grote, sterke en vreselijke God, El Gibor, de grote, vreselijke God. Dat staat toch in Jezaja 9 vers 5 ook, de machtige God, de sterke God, het heeft betrekking altijd op jaweh Nooit op iemand anders. En ook zeker niet op het kind. Want er was geen sprake van een kind in de, in de tijd van de Torah. En zeker niet in de Deuteronomium. Ja, het is wat. U, u gaat wat horen hoor vandaag. Ik ben er nog niet. Nu ga ik naar 1 Kronieken, hoofdstuk 29, vers 10. Ja, daar staat iets heel, ook iets heel bijzonders. Ik moet even dit zeggen. In bijna al onze vertalingen staat staat het zo, dat Israël de eeuwige vader is. Dus, Jezaja 9 ga ik weer raadplegen. En daar staat, sterke God. Maar wie spreekt hier? Het is Yahweh. Die zichzelf noemt sterke God. Het is Yahweh die zich noemt wonder. Het is Yahweh die zich noemt raadsman. Het is Yahweh die zich noemt sterke God. Zoals in Deuteronomium 10 vers 17. Hij is de sterke God. Wordt nooit, geze nooit gezegd van iemand anders. Dat heb ik altijd gedacht tot voor kort. Nou ja, ik had wel de moeilijkheid van ja met de interpretatie. Het, het moet het wel zijn. Het moet wel betrekking hebben op Jezus. Want anders kom ik die tekst niet uit. Anders kan ik er niet mee overweg. Maar met die uitleg van Uri Marcus valt alles op de juiste plaats. Want die sterke god El Hibor is, is Jahwe zelf. En uit de hele context van dit hoofdstuk Jezaja 9 blijkt dit ook. Prachtig wordt het, maar ik ben er nog niet. Eeuwige vader. Je kunt misschien wel een tekst vinden met heel veel moeite. Waar een koning een vader wordt genoemd, En dat is ook de gangbare uitleg in het christendom. Okay. Maar nooit vind je aviat, Aviat, eeuwige vader, de vader van de eeuwigheden. Dat is, heeft altijd te maken met Yahweh, die de die eeuwige vader is. Nooit het kind, die, dat kind dat gegeven is, dat kind dat geboren is. Alle puzzelstukjes vallen op de juiste plaats nu. Dankzij die uitleg van Uri Marcus. Ere wie ere toekomt. 1 chronieke hoofdstuk 29 vers 10. Geprezen zijt gij Heere, Weer Yahweh. God van onze vader Israël. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Nou staat hier. en Zo wordt je dus op het verkeerde been gezet. Voor de zoveelste keer in de vertaling op het verkeerde been gezet. Nou staat hier. Van onze vader Israël. De God van onze vader Israël. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Nou, in ieder geval, in het Hebreeuws staat, en ik, ik dacht dat dat in de Nederlandse Bijbel wel goed stond, staat: God van Israël, onze vader. Dat maakt wel een verschil. het verschil. Het is in het Hebreeuws: God van Israël, onze vader. En die onze vader is de vader van eeuwigheid tot eeuwigheid. Aviat. Onze vader. Weer, dus al die namen die in, die van Jezaja 9, die in het al die Hebreeuwse namen zijn benamingen van Yahweh. Want Yahweh is de hoofdpersoon. Wie anders? Hoe kan het kind, hoe kan het kind nu ons gegeven zijn en die zoon geboren niet verwekker is van zichzelf? Dan gaan we weer even naar Jezaja 9, en dan te bedenken dat de eigenlijke preek nog moet beginnen. Jezaja 9, kijk, en als de woordvoerder, als God is, degene is die wonder is, en raadsman, en sterke God, en eeuwige vader, en die noemt de kalvorm, hè? de kalvorm, die noemt, die niet wordt genoemd, maar of men noemt, of men, hè? maar die, die noemt, met de enige naam, staat ook in het Hebreeuws, Shemol. Eén naam. Eén naam. Dus niet namen, maar één naam. Die noemt hem, hem, met die naam, met die ene naam, Vredevorst, Sar Shalom. En dat is moeilijk uit te leggen, vanuit de Hebreeuwse taal. Daar moet je echt deskundig in zijn. Ik heb het nagelezen en... Het klopt volgens mij, alleen ik kan het niet in een paar woorden zeggen. Grammaticaal, grammaticaal, moet je die woorden, um, en daarom dat ik toch wat extra tijd ervoor uittrek, die woorden, wonder, raadsman enzovoort, sterke God, eeuwige Vader, moet je op een bepaalde manier lezen in een bepaalde volgorde. Dat is grammatica, Hebreeuwse grammatica en interpuctie. Eigenlijk is dat te vergelijken, broeders en zusters, met dat woord uit uh, Lucas 23, vers 43. Ik, maar dat is dan Grieks. Ik zeg u, heden, gij zult met mij in het paradijs zijn. Maar als je het leest zoals gangbaar, zoals in alle vertalingen staan, dan is het, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Maar dan word je op een totaal verkeerd spoor gezet. En zo is het ook nu met die Hebreeuwse teksten. Je zegt, 9. Je wordt volkomen verkeerd. En het komt helemaal niet bij je op dat het anders kan zijn. Dankzij u Uriel ben Mordegai wel. Ja, ere wie ere toekomt. Maar hier, dit vind ik een geweldig. En hij doet het even vanuit het Hebreeuws. Er is geen spel tussen te brengen. Ik zeg u: heden, Je zult bij mij in het paradijs zijn. De meeste mensen lezen het zo. Heden zult je met mij in het paradijs zijn. Maar ik een. Maar dat betekent dat Jezus, of Yeshua, drie dagen en drie nachten in het paradijs was. Nou, mijn zin is, was hij dood. En mos dood ook. Maar goed, je krijgt een hele andere uitleg. Alleen maar door die coma in het Grieks. Je krijgt een hele andere uitleg in het Hebreeuws van Jezaja 9. Maar dan alleen, het is grammaticaal, wat, en door die interpunctie, uh, en door die regels die zijn opgesteld. Waardoor een, een echte Jood het wel snapt en zo leest, maar een nep-Jood niet. Ja, want er zijn heel veel nep-mensen. Wist u dat, dat alle grammaticale regels, die zijn opgesteld, die je in de woordenboeken tegenkomt, hè, als ze die, die, die tekst lezen, in Jezaja 9, allemaal zijn opgeschreven door christelijke theologen, die van niet-Joodse komaf, er is er niet één die Jood is. En daarom is Marcus daar een beetje, nou furieus het woord niet, maar gebeten op. Dat daar die mensen, die zijn geen joden, die, die, die kennen de grammatica niet. En ook de interpunctie niet. En ook niet. En die hebben niet eens door dat het de kalvorm is in plaats van de nifal. Er zit een stuk verleiding hoor. Want er zijn, het meeste natuurlijk niet, maar er zijn heel veel vertalingen, vanuit het Grieks of het Hebreeuws in dit geval, die gewoon. Ja, het klinkt, klinkt pedant, maar die gewoon krom zijn. Heel veel vertalingen zijn onbetrouwbaar. Maar dat geldt niet voor de meeste van die teksten. Maar er, zijn heel veel, er zitten heel veel teksten in, in het vertaald, vertaal, of uit het Grieks vertaal, die krom zijn. Nou, ik kan een beetje Grieks, dus daar kan ik wat beter over meepraten. Zelfs in het Hebreeuws staan er gewoon teksten die krom vertaald zijn. Of die misleidend zijn, waardoor je volkomen of verkeerde been gezet wordt. Nou, dan kun je je voorstellen, de ijverdesheren, de ijver van Yahweh zal het doen. Start in Jesaja 9, daar eindigt Jesaja 9 mee. Dan kun je je voorstellen dat Yahweh is de hoofdpersoon. Dan kun je je voorstellen, de ijverdesheren zal het doen. Niet het kind doet het, niet de zoon die ons gegeven is doet het, maar Yahweh die de wonderbaar is, die wonderbaar is, die raar Afijn, dat kind is Yeshua. Want Yahweh zegt over die vredevorst... Sar Shalom, dat hij de vredevorst is. En hij noemt het ook met, die, met zijn naam. Zijn ene naam in het Hebreeuws En dat kan alleen maar betrekken op vredevorst. kan niet betrekking hebben op acht namen. Dus er is een onderscheid tussen de spreker. Degene die aankondigt. En dat is die. Dat is Yahweh. Ik ben de wonderbaar. Ik ben de raarsman. Ik ben de sterke God. Ik ben de eeuwige vader. Die het kind verwekt heeft. Want daar wil ik naartoe. En daarom. Dat voor mij valt alles op de juiste plek nu. Dat dat kind, waarvan de, tot, waarvan de, engel Gabriel zegt tegen Maria, U zult een zoon baren, u bent niet onvruchtbaar, u zult een zoon baren, door mijn kracht. De schaduw die haar zal overwekken, en daarom zal het Gods zoon genoemd worden. Dus het kind, dat ons, is ons geboren, de zoon is ons gegeven, of draai ik het om, de zoon, dat is Yeshua, natuurlijk. Maar het is niet, die is niet degene die van zichzelf zegt, ik ben wonderbaar, ik ben sterke God, ik ben de eeuwige vader. Maar de eeuwige vader zegt van dat kind, dat hij zelf verwekt heeft, maar dat weet je dan in Lukas 1 pas. Die zegt, ik heb dat kind verwekt, is nog niet onthuld in Jezaja 9, maar het wordt later onthuld. Ik heb dat kind verwekt en... Ik noem mijn kind, in het enkelvoud, die naam, ik noem hem met de enige naam, Sar Shalom, Vredevorst. Nou, dan is alles duidelijk. God noemt hem Vredevorst, mijn zoon, met andere woorden. Maar het wordt natuurlijk veel duidelijker geopenbaard in de evangeliën. Ja, er zijn toch wel een paar plaatsen, maar vooral in de evangeliën. Daarom is het één grote eenheid. Het is God zelf die zijn zoon verwekt heeft, maar goed. Nou mijn preek, neem alleen hoofdstuk 16. Daarna vatte hij Simson, die geboren is hè, uit die vrouw van Manoah, liefde op voor een vrouw in het dal Zorek, Delila, Delila genoemd. En de stadsvorsten der Filistijnen kwamen bij haar en zeiden tot haar: zie je dat zij samenspanden met die Filistijnse stadvorsten, die Dalila, ja, die, die Simpson, die werd verliefd op haar. Het was een mooie vrouw, maar het was wel een Filistijnse. En vanaf het begin, heeft ze hem een loer gedraaid, was ze uit op zijn ondergang. En die Simson had het niet door. Dat is de verleiding. Dat is de verleiding. Hij werd verliefd op een vrouw, en hij had alles voor die vrouw over. Je leest trouwens nergens, voor zover ik weet, dat die vrouw verliefd werd op hem. Simpson werd verliefd op haar. de benen. Nou, dan doe je alles voor zijn vrouw. Maar Simpson had natuurlijk wel een enige ruggengraat. Want, um, die stad, want hij, hij gaf niet meteen toe hoor. Hij um, drie keer werd er gezegd van, ja, waar ligt dan uw kracht in? Dan nou kun je zeggen, ja, natuurlijk, in zijn haar. Het is ook gezegd, geen scheermes mag op uw haar. Dus die kracht ligt in uw haar. Dat gelooft u toch echt niet, hè? Dat die kracht van Simpson in zijn haar gelegen was. Er is er maar één die hem die, die kracht heeft gegeven. U mag het raden wie? Ja, wij natuurlijk. Dus het zat niet echt in zijn haar. Maar het is wel zo, als het, toen het haar weer begon te groeien, toen, toen het haar uh, eraf was, had hij geen kracht meer. Dus er werd gezegd, waar ligt dan die kracht? Nou ja, zegt Simpson tegen zijn vrouw. Ah, als je mij bindt met pezen die nog niet opgedroogd zijn, dan, en je bindt mij daar maar vast, dan kan ik niks doen. Dus tot drie keer toe zegt uh, Dalala, Simpson! De Filistijnen over u. Simpson kon makkelijk verlos. De tweede keer. Oh, het moet dan een, een touw zijn. Waar u mee kunt binden. Die een echt touw opgedroogd had. En als u me daarmee bindt. Nou, dan dan, dan zult u, dan, dan kan ik gewoon niets doen. Ben ik machteloos. En die Filistijnen trapte erin. En die, en die vrouw trapte er ook in. En het gaat zo maar drie keer door. En oude de verleiding. Zij zeiden tot hem, hoe kunt gij zeggen, ik heb u lief. En volgens mij heeft hij dat wel van haar gezegd, maar zij niet van hem. Terwijl uw hart mij niet toebehoort. Is dat spel? Ja, dat is volgens mij spel. Nu hebt gij mij reeds driemaal bedrogen en mij niet verteld waardoor uw kracht zo groot is. En toen gebeurde het. Oh, die zwakke kerels. Ook Simpson. Toen gebeurde het, nadat zij dag aan dag bij hem met haar vragen was blijven aandringen, dat zijn hart week werd. Dat hij ongeduldig werd tot stervens toe. Dan gaat Simpson onderuit. Hij wordt ongeduldig omdat zijn vrouw blijft aandringen. En hij kan het niet meer verborgen houden waarin zijn kracht zit. En hij zegt, geen schermis is ooit op mijn hoofd gekomen, want van de moederschoot af ben ik een nazireer gods. Toen ik geschoren werd, zou mijn kracht van mij ontwijken en ik zou machteloos wezen en gelijk aan ieder ander mens. Toen Delala zag dat hij zijn gehele hart voor haar had blootgelegd, liet zij de der Filistijn roepen en zei dit ditmaal moet gij komen, want hij heeft mij zijn hele hart blootgelegd. Wat een gemeen vrouw. Dat is werkelijk gemeen. Hoe ze vanaf het begin samenspanden om Simpson te ruïneren. En het lukte haar. En de stadvorsen der Filisteiden kwamen bij haar en brachten het geld mee. Want ze hadden beloofd, moet ik ook nog zeggen, ieder van ons, van dat staat dus niet één, maar ieder van ons geeft u 1100 zilverstukken als je het voor elkaar krijgt dat hij het geheim vertelt aan ons. Weer die zilverstukken. Wanneer speelde dat ook wel meer een rol? Was het niet met Judas? Oh, dat waren er maar dertig. Ja, ze waren wel gul, die Filistijnen, dat is waar. Ze begon hem in bedwang te krijgen, want zijn kracht week van hem. Daarop liep ze hem op haar knieën inslapen, riep iemand en liet de zeven vlechten van zijn hoofd afscheren. Hij had het, het geheim prijsgegeven. En toen week zijn kracht... Maar het was natuurlijk de kracht van jaweh Maar jaweh had het zo geregeld. Oké, okay, je, je houdt je niet aan belofte, Aan je belofte. Uh, je haalt eraf. Dus je kracht weg. En de, de Laila Die dacht in haar hoogmoed: Ik heb het voor elkaar. Toen ontwaakte hij uit zijn slaap. En dacht evenals de vorige keren. Zal ik vrijkomen en mij losrukken. Want hij wist niet dat de heren. jaweh weer Yahweh, altijd Yahweh, van hem geweken was. En de Filistijnen staken hem de ogen uit en, nou, u kent het verhaal, hij moest in een molen ronddraaien, tot vermaak van het publiek van duizenden Filistijnen. Wat een dramatisch verhaal. Hij, hij werd op het laatst, hij bad tot Yahweh, die, hem, die zijn gebed verhoorde. En dan die Filistijnen, die een groot offerfeest vierden voor hun god Dagon, een afgod speelt altijd een grote rol in de wereld. Ook de moderne afgoden van deze tijd. En ze waren vrolijk, ze zeiden: Onze God, onze God, gaf Simson onze vijand in onze macht. En hij vermaakte hen. Simson riep tot de heren, vers 28 van Richter 16: Heren, heren, Adonai, Yahweh staat er. Gedenk toch mijner en maak mij nog slechts ditmaal sterk, o God. Ja, want God is de sterke God, El Gibor. Maak mij ook ditmaal sterk, o God, opdat ik mij met één wraak voor mijn beide ogen op de Filistijnen wreken. Dan kennen we de afloop. Dat ik met de Filistijnen sterven. Toen bogen zich met kracht en het gebouw torten in boven de stadvorsten en boven al het volk dat daarin was. Weet je wat ik nou zo opvallend vind van dit verhaal? Nou, er zijn vele dingen die opvallend zijn, maar ook dit. Die Filistijnen, die stierven de dood. Het dak viel bovenop hen. Filistijnen, uh, ook, ook Simpson was dood. Er staat zelfs bij, dat hij in zijn sterven meer mensen doodde, dan bij zijn leven. En dan denk ik aan Jezus, ja, een heel ander, een ander verband. Dat hij, door zijn dood ons heeft vrijgekocht. Maar goed, dat even te Wel hoewel heel belangrijk punt. Maar wat mij zo opvalt is. Dat van Delilah hoor je niets meer. Sinds hij het geheim prijsgegeven heeft. Je hoort niets van Dalila. Alle vorsten stieren voor de dood. Ook Simpson. Maar je hoort geen, met geen woord meer iets over Dalila. Alsof ze niet belangrijk is. Maar zij heeft op de achtergrond wel de hoofdrol gespeeld in de zin van verleidster. Amen.